Uur. Door uur. met het NOS-journaal. Milieudefensie heeft opnieuw een rechtszaak over luchtkwaliteit verloren. De organisatie vindt dat de Nederlandse staat meer moet doen... om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. De rechter zou de staat moeten dwingen om binnen een half jaar te voldoen... aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie... voor de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Maar volgens het gerechtshof in Den Haag doet de staat al genoeg...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 Volgens de inspectie komen de misstanden deels door de krapte op de arbeidsmarkt. De politie is een grote wervingscampagne begonnen op internet, televisie en sociale media. Er is een groot tekort aan agenten en IT'ers. Daardoor blijven zaken lang liggen of kunnen ze niet worden opgelost. De politie hoopt met de wervingscampagne 17.000 nieuwe mensen binnen te halen. Om die mensen op te leiden is er extra geld en een nieuwe politieschool. Alle betrokkenen bij de bloedige aanslagen in Sri Lanka zijn dood of gearresteerd, zegt de politie. Bij de zelfmoordaanslagen op drie hotels en drie kerken vielen met Pasen 257 doden en honderden gewonden. Zeven terroristen kwamen om het leven. Tientallen mensen zijn gearresteerd en er zijn explosieven in beslag genomen. De aanslagen in Sri Lanka zouden het werk zijn van twee islamistische splintergroepen die zijn verbonden aan IS.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 wij de wereld in. Wanneer de zonnestraaltjes dansen gaan, val op je de kruin. En boterbloemetjes te bloeien staan, in je buurmanstuin. Dan maak je in je nieuwe wanggevel een boterham als provian. Je zegt de verkeersagentjes en de stoplichten vaarwel. En je gaat naar Ik zing van vreugde dag en nacht... Nu de je waar een prinsje heeft gebracht. Laat de vlag nu maar wapperen... Zet de zorgen aan de kant... Er is blijdschap in het vaderland. Zelfde Nederlandse leef die likke En kwispelt met het pluimpje van zijn staart. Want wij hebben nu ons prinsje van Oranje... Alle Nederlanders vieren feest... Neem van breedschap nog een bad in de champagne. Ben nog nooit zo in mijn zas geweest. Hip, hip, voor onze vorst. En een leentje op de hooie oh, verzenborst. Want wij hebben nu ons prinsje van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Hij proezit, hij proezit, daar mee.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 Pipora voor onze vorst. en een lintje op de oogjes vast, want wij hebben nu een vriendje van Pora. Alle Nederlanders mieren beest. Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw? Mag ik u een eindje ver? ZANG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 Zweeft hem weer zwiert en de bloesende bomen danseert, Is de lente weer daar net zoals ieder jaar dat we door de natuur zo bestieerd. Als de koekoek de leverk begroet, en de liefde ons leven verzoet, gaan hij en zij vrolijk en blij.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 al ben je dertig jaar reeds getrouwd met elkaar op zo'n bank vind je weer lentevrucht. Het gaat alleen niet zo eens is geweest, want zijn arm werd te kort voor haar leest. De taai eens zo slank, vult heel de bank.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 En als je vraagt waar zij het meeste van zou houden, dan zegt die schat, als ik met jou maar van zou trouwen. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn, bij is, schijnen, is schijn. Zo saam te zijn, te zijn, te zijn, wat wil je meer?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 Soldaat, tot sergeant, ant u dan, zijn de Al verliefd op blonde mientje. Het is een blond. Het is een pracht en zijn fleur, en zijn lacht. Maar wie denkt, je, heeft het tot een kus gebracht. Blondemintje. Nou, verreint niet. In. Tijds uwag vergeet me nietjes De majoor die is voor Maar al door Wassen mis Deze blijft een de stelling die onneembaar is al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 Weet je nog die keer in de, de lente, de juffrouw van de klas? Had al doorlopen, zoeken, zoeken in het gras. Blauw, blauw, hemelsblauw, de kat was van de school. De juffrouw, juffrouw zegt, mijn kat is weer terecht. Poes, poes, poes. Nee, dat weet ik niet. De katten die ik hou. Zei.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 Tipi tipi tin tipi tin, diepi tipi Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet. Pom pom pom, tipi tipi tin tipi tin, Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin tipi Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet. Maar een bier die scheerde me in terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op slag, maar hij zei: Ach, geloof me paar, dat Pakdat, dat. Ik vloog hier toen naar de kapel en liet me mijn wond herstellen. De dokter, o heren, sneed me toen weer, kan je nog meer hebben vertellen? pipitipit be en pipitipit pipitipitom pipitipit stomma so dat lekker ritje aardige melodietje waar je van ga niet pom pom pom pipitipit en pipitipit pipitipitom pipitipitom allemaal dat dingen kan je erop zingen is niet goed of niet pom pom pipitipit en pipitipit pipitipitom pipitipitom wat dat lekker ritje aardige melodietje waar je van niet pom pom pom pipitipit en pipitipit pipitipitom allemaal dat dingen kan je erop zingen is niet goed of niet pom pom pom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 Tipitipitin, Wat een lekker liedje, melodietje, waar je, je niet, niet. Pom, pom, pom, Allemaal dingen kan je erop zingen, niet goed op. Op me oude regenjas zaten wij daar in het gras. Over een luisterrijk huwelijk te dromen.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 Mens gelooft me vrij, al die gluiperij is maar flauwe kul, huigelachtig spul. En het koor van vrouwen aan te worden, het is net zo je zegt. De heren gaan dineren en kostelijk souperen met mooie vrouwen en bij wijn.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 Een dichter die niet spelen kon, die speelde eens een mop. Toen nam de pen en schreef er woorden op. Het was een grill en anders niet op een servet Dit was dwaasheid werd een slakelied en nu zingt heel de stad. Er is een uit een aardig liedje. Een lieve slaker gaat op stap. En ieder zingt de fluit, het melodietje. De melodietje en kent de woorden even rap, Het gaat van mond tot mond, de hele wereld rond. Zo'n kleine muzikale raad. daar is een splagerij, een aardig liedje, een nieuwe. Zit de koekoek. -go. Als ik loop op het mos voor de koekoek. -go. Als je hem hoort ben je blij, want dan is de kou voorbij. Iedereen is tevreden, want hij denkt de zomer mee. Hier en daar voor je voorjaar de koekoek. -go. Kom, dan zijn we blij Zo blij, zo blij Coccolino, als hij komt dan is het mij Als de wind verdwijnt, komt de coocco Coccolino, Coccolino, Coccolino Als het zonnetje schijnt, komt de cooccoco In de lente in mij, laat de een nee. En de kook, dat daarin, laat in juni-klanten zien. Maar altijd met veel blijk, kook, oh, de koek koek Koek kook. koek kook, koek Kook, koek kook. Kook, kook, als Kook, komt dan Kook, kook, kook. Kook, kook, kook. in de lente in mei leggen vogeltjes en mij en de koek, koek dat niet leert in juni klant bestien maar altijd met veel blij koek, koek, koek Koekolino, koekolino Koekolino, koekolino Koekolino, als zij komt dan zijn we blij zo blij, zo blij als zij komt dan is het blij als Ik de lichtjes van de schelden, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken.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 dat jij op mij zult wachten En dat je aan de kaai zult staan Zie ik de lichtjes van de schelden is of ik in je ogen kijk Die zo heel veel liefs vertellen Dan ben ik als een prins zo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 we jachten steeds voor, want de tijd staat niet stil. Dagen en jaren vliegen. Neem elke kant in je leven ten baat. Wij van wacht niet, straks is het te laat. Het zij om het even werken en streven zal je geluk hier wel geven. Loop. Als een dwaad niet te dromen over de tijd niet zal komen. Mij maar niet om het verleden. Leven geniet van het eden. Gaal nooit iets uit wat je heden kunt doen. Wil dus je plichten niet verzaken. Maar van het leven steeds met goed wat doen. Juist dat wat er van is te maken. Ga je een keer onder zorgen gedrukt. Wel weet wie daar moedig te dragen. En als je pogen vandaag.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 De tijd die zal komen, mij maar niet om het verleden. Leven genieten van het heden. Stel nooit iets uit wat je heden kunt doen. Wil dat je plicht niet verzaken. Maak van het leven, steeds met goed zo. Jij dat wat er aan is.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 Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. 106.9, straks meer. C-FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.